9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, de nummer 2 van de DPK is hier, Carlo Strijk. En Claudia de Breij gaat naar Friesland. En we horen Henk Lubberding over de etappen van vandaag. Hier is het nieuws van NOS. Hier is geen Monseree. Een Britse jury heeft een politieagent vrijgesproken... van doodslag op een Londense krant te verkopen. Dat gebeurde tijdens de demonstraties... tegen de G20-top in de Britse hoofdstad in 2009... Op videobeelden was te zien hoe de agent de krantenverkoper met zijn knuppels sloeg en tegen de grond duwde. De man liep op dat moment juist weg van het politiecordon. Hij zakte na de klappen in elkaar en stierf korte tijd later. De zaak veroorzaakte destijds veel ophef in Groot-Brittannië. De agent heeft altijd volgehouden dat hij geen buitensporig geweld tegen de man heeft gebruikt. Hij gaf wel toe dat hij een fout heeft gemaakt toen hij de krantenverkoper sloeg. Na vijf dagen van hevige gevechten in Damascus is een grote stroom vluchtelingen uit de Syrische hoofdstad op gang gekomen. En ook uit andere Syrische plaatsen vluchten veel mensen naar de buurlanden Jordanië, Libanon, Turkije en Irak. Ooggetuigen melden dat vandaag honderden auto's en taxis en bussen bij de Masnaa grensovergang, zo'n 40 kilometer van Damascus, de grens naar Libanon overstaken. Volgens een Libanese functionaris hebben in de laatste 24 uur zo'n 20.000 Syriërs deze grootste grensovergang gepasseerd.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 Cindy on Bert stond in de jaren 70 vijf keer met een nummer in de Nederlandse top 40. En hun grootste hit in Nederland was Ima Zontaks. Berger was getrouwd met Cindy, die eigenlijk Jutta Goezenburger heet. Eind jaren 80 gingen ze uit elkaar en begonnen ze een solocarrière. Sinds het midden van de jaren 90 traden ze weer geregeld samen op. Het duo was onlangs nog te zien in Nederland op Duitse themafeesten. De Spaanse wielrenner Samuel Sanchez kan in Londen zijn olympische titel niet verdedigen. Dat heeft zijn trainer bekendgemaakt.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 ANUB ah, nee, verkeersinformatie. Er staat file op de A15 Rotterdam richting Gorkum... bij de Noordtunnel 2 kilometer. Er zijn daar werkzaamheden. De weg is zelfs helemaal dicht en u wordt er omgeleid. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Carlo Strijk van de DPK is hier. Wat wil die partij? En de plannen van Claudia de Breij natuurlijk. Een tunnel naar de Europese Unie. Maar eerst een rondje langs de velden. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Wacht even, in mijn zon tak. En wat komt er dan ook weer achteraan? Ga Gaan opzoeken. Misschien opzoeken. goed, maar zo was het toch? Ja, zoiets was het al. We het naar... Ga het nu opzoeken. radio 1nl Mag ook, ja. Naar Inschede dus, ja. Daar gingen we naartoe. Want Twente staat in de voorronde van de Europa League achter... tegen de Finse kampioen Ronald van der Geer. En dat terwijl de mannen van u nog zeiden van ja, laten we de schade beperkt proberen te houden. Dan komt er over een week in Finland nog iemand kijken tenminste. Niet denkende natuurlijk dat men na 64 minuten met 1-0 voor zou staan. Doelpunt gemaakt door Pim Bouwman. En wat Twente ook probeert, doelpunt komt er maar niet. Weer een verse kracht aan boord in het elftal van Steve McLaren. Willem Jansen is in het veld gekomen en Jesse. Ja, we kennen hem als Giassie, maar je schijnt het als Jesse te moeten uitspreken. Ook een nieuweling aan Twentse zijde is naar de kant. Tadit speelt nu op de rechtervleugel. Chappie aan de linkerkant en Plet daartussenin. Maar er wordt eigenlijk ook niet zo heel gek veel gecreëerd. Af en toe is er een schot op goal, maar dat gaat dan meestal wel hoog over. Of het komt in de handen van de keeper terecht. Ja, en die Finnen die genieten naarmate de wedstrijd voordert. En krijgen toch wel het idee, we gaan hier toch niet winnen. Ja, de Finse tegenstanders zijn nog wel eens verrassend. Niet deze ploeg, maar ook Schalke 04 verslikte zich, vertelde assistent-trainer Mulder mij nog. Voorafgaand aan deze wedstrijd nog eens in een Finse ploeg... in een voorronde van de Europa League. Dat is al vorig seizoen gebeurd. Dat werd uiteindelijk in de tweede wedstrijd wel goed gemaakt. Maar goed, dit Twente oogt tamelijk onmachtig. Het heeft natuurlijk heel veel balbezit. Het acteert vooral op de helft van de tegenstander. Maar je zult toch ook als een tegenstander in een hecht collectief speelt... en de linies kort op elkaar houdt voor het eigen strafschopgebied. Iets moeten kunnen verzinnen met een hoog baltempel erdoorheen. bijvoorbeeld. Twente is er niet... Toe in staat en creëert in de tweede helft echt nog minder dan in het eerste bedrijf. Misschien nu met de ver 10 meter over de middenlijn in de as van het veld. Vindt Rosales aan de rechterkant zal een voorzet moeten komen richting het gebied. Nou, daar komt hij. Tadic klopt 1-1. Daar is dan eindelijk de bevrijding. Daar is de goal van FC Twente. Toesan Tadic die de hele wedstrijd op het middenveld heeft gespeeld, nu dus in de aanvalslinie speelt, reageert goed op de voorzet van Rosales. En dan, ja, dan is er opluchting in dit stadion. Iedereen staat en klapt en springt alsof. Of de Europa Cup al is gewonnen. Dat geeft wel aan hoe men met dit Twente meeleeft. Maar hoe men er ook in de piepzak heeft gezeten. Want die goal kwam er maar niet. Een week of twee geleden. Tegen de tegenstander uit Andorra kwam Tente ook laat op gang. Maar kreeg er in elk geval geen goal tegen. Dat is nu wel gebeurd. Maar de gelijkmaker is een feit. Nieuweling Dusan Tadic op een voorzet van de Rosales. Mooie kopbal vanaf de penalty stip ongeveer. Op een voorzet vanaf de rechterkant. Nieuwe tussenstand in Enschede 1-1. Heb jij trouwens Ronald enig idee wie die ervaren uh, is die Joop Munsterman aankondigt, waarmee Twente in onderhandeling is? Daar heb ik wel een vermoeden van wie dat is, ja. Oh. ja dat, dat zou wel eens Dimitri Boulikin kunnen zijn, die oh. bij Ajax dus weg is gegaan. En uh, nog altijd geen club heeft, transfervrij gehaald kan worden, alleen salariskost. Ik denk dat dat, uh, dat dat wel eens die ervaren spits zou mm -hmm. kunnen zijn. die achter mm -hmm. Lucas Tanjos dan kan uh, gaan acteren. Oké, okay, ja, uh, de onderhandelingen zijn nog gaande. en morgen zou daar dan nieuws over komen. Ja. Oké, okay. even, even tussendoor, Claudia. Ik zeg nog maar één keer: immer wieder de zondag. Ja. Ja. Ja. ja, komt die herinnering. Ja. Komt die herinnering? Ja, en als dan, En dan? Ja. Die wie, die wie, diep, diep, diep. Nee. Ja, echt? Diep, diep, diep, diep, dan gaat het dus over waar je denkt dat het over gaat. Ja, ja. <lacht> <lacht> Denk het ook. We gaan het even over hongbal hebben. En uh, die, die hout komt. Ja. Or... ja, niet te lang, hè. Want, uh, nee. <lacht> diep, diep, diep, diep. diep, diep. <lacht> <lacht> Jonger, jonger, jonger. Gelukkig is het niveau het niveau voor deze wedstrijd is in ieder geval een stuk hoger. Het is echt, een uitstekende wedstrijd om naar te kijken. Echt een hele spannende wedstrijd. staat nog altijd 1-0 voor de Verenigde Staten. Maar Nederland heeft mensen uh, op de honken. Uh, ik zeg het al, een uitstekende wedstrijd. Echt uh, top honkbal van de bovenste plank. Tussen de wereldkampioen en tussen uh, het land waar het honkbal zo'n beetje uitgevonden is. En met de paplepel is ingegoten. Uh, de wedstrijd begint al aardig tegen het einde te lopen. We zitten in de tweede helft van de zevende inning. 1-0 dus voor de Verenigde Staten. Nederland heeft uh, mensen op de honken met, uh, op, uh, even kijken wie staat daar, dus Jeffrey Arends. En dan uh, moet het maar eens gaan gebeuren voor Nederland, want ze hebben wel meer honkslagen tot nu toe, maar nog geen uh, punten kunnen scoren. Eentje wel door de Verenigde Staten gescoord en dus tussenstand van 1-0 e voor de VS. Ja, een bijzondere vondst bij de oekraïens slowaakse grens, of liever gezegd Onder die grens, want verstopt achter de omheining van het bedrijventerrein... heeft de Slowakse politie de ingang van een 700 meter lange tunnel lang? gevonden. 700 meter lang. Al uh, enige tijd werd hierdoor smokkelwaar vanuit de Oekraïne... zo de Europese Unie naar Slowakije dus uh, in uh, vervoerd. Zo. Correspondent Geert Groot-Koelkamp in Moskou. Ho Goedend. Hoe hebben ze die tunnel uh, gevonden? Uh, ik denk dat het uh, ja, te danken is aan de, de oplettendheid... van de Slovaakse uh, grensbewaking. Uh, want dat bedrijf, bedrijventerrein is uh, groot gezegd... maar dat was een, het was een, een, een huisje of een soort uh, een klein bedrijfje aan een landweggetje. Maar dat landweggetje lag wel 500 meter van een uh, hele drukke grenspost... vlakbij de stad Oezgorod in Oekraïne. Uh, en daar wordt natuurlijk heel veel gepatrouilleerd uh, te voet uh, per auto... en er wordt ook uh, met helikopters rondgevlogen. En ik denk dat op een gegeven moment mensen toch het idee hebben gehad... van hey, de stoppen daar wel erg veel uh, vrachtwagens bij dat, uh, dat kleine nieuwe bedrijfje dat hier een paar jaar geleden uh, is gekomen. Uh, men is op onderzoek uitgegaan en heeft daar achter een schutting uh, een, een soort loods gevonden. En daar in die loods, daar bleek inderdaad een, een, een ingang te zijn naar een tunnel, uh, wat later bleek, nou de, dat hebben ze helemaal uitgezocht, uh, specialisten erbij gehaald en die hebben ontdekt dat die tunnel uh, doorliep onder de grens door naar het Oekraïnse grondgebied. En daar uh, heeft men berekend dat die uitkwam ongeveer bij een huis, nou dat huis is Inmiddels omsingelt. Uh, wie, wie daar woont of van wie, het is, is nog niet helemaal bekend. De ingang aan die kant aan de Oekraïnse kant is ook niet gevonden. Maar het is duidelijk dat die tunnel ligt, uh, ongeveer 5-6 meter onder de grond met een uh, diameter van ongeveer 90 centimeter. En daar gingen dus ja. allemaal ja, kleine wagentjes, treinwagonnetjes doorheen met, met smokkelwaar. Gelooflijk wat werd er zo al gesmokkeld? Nou, vooral, vooral sigaretten uh, die, die worden almas uh, vanuit Oekraïne naar, naar de Europese Unie gesmokkeld. En uh, dat gebeurt op allerlei manieren, uh, te, te, te land, ter zee en in, in, in de lucht. Er worden zelfs uh, uh, uh, onbemande vliegtuigjes voor ingezet. Dit jaar zijn er drie van in beslag uh, genomen. Um, maar uh, ja, dit is, een, dit is een hele nieuwe uh, manier uh, van, van smokkelen. Het is nog nooit voorgekomen dat men zo'n tunnel, althans niet zo'n lange tunnel van 600, 700 meter heeft aangetroffen. En dat is op zich een prestatie natuurlijk waar men jarenlang aan heeft gewerkt. Twee, drie jaar naar na schatting aan die tunnel gegraven. Ja, denk je dat er meer van dit soort tunnels zijn? Het zou kunnen. Het is, het is een, uh, we hebben het over een behoorlijk lange grens. En, uh, we hebben het nu over de, de grens tussen Oekraïne en Slowakije. Maar uh, iets meer naar het noorden ligt Polen, iets meer naar het zuiden ligt, ligt Hongarije. Dat is een hele lange grens die al uh, lange tijd een zorgenkind is... voor de grenswachten van al die landen. Uh, omdat het een heel uh, bebost en bebergd terrein is. Dus ideaal voor allerlei uh, ja, uh, smokkelaars. Niet alleen uh, voor het smokkelen van bijvoorbeeld sigaretten of drank... maar ook, uh, niet onbelangrijk, van uh, mensen... Er zijn heel veel illegale uh, migranten die via uh, nou, deze regio hun weg vinden uh, naar de Europese Unie. Heel veel lukt dat ook niet, die komen in kampen terecht daar vlakbij. Maar er bestaat ook een vermoeden dat bijvoorbeeld deze tunnel ook is gebruikt... voor het vervoeren van, uh, van uh, illegale migranten... die dan wel uh, ja, in een hele kleine benauwde uh, ruimte daar uh, door hebben moeten kruipen of uh, door zijn gereden. Ja, geeft dus aan dat die grens zo lekker als een mandje is. Uh, of kunnen we die conclusie nu niet trekken? Nou, misschien is het juist andersom. Misschien, misschien uh, uh, zeggen de, de, de grenswachten aan Slovaakse en Oekraïnse zijde wel van... kijk, uh, wij doen ons werk zo goed... Dat die, dat die smokkelaars nu hun toevlucht moeten nemen... tot dit soort hele ingenieuze, uh, sluwe manieren... om toch hun smokkelwaar over de grens te krijgen. Dus uh, het, uh, ze doen in ieder geval hun best. Goed. Dankjewel, Geert de Grote Koelkamp in Moskou. Of zo vind ik nog het lekkerste eigenlijk. Ah, over meezingers gesproken, jongens. Uh, Leonard Skinnert. Nice. sweet home, Alabama. Ja, Carlos Strijk. Ja, goedenacht. <laughs> Vond, nee, we hadden elkaar al gezien, dat is een totaal, ja, totaal overbodige opmerking. <laughs> maar toch, uh, blijf, eerst, blijf. eerst D66 en nu DPK, dat is ja. wel even een, uh, een keerpunt om maar even zo te zeggen. Ja, kijk, zie <laughs> ja. je zit al helemaal goed in de teksten. Nou ja, weet je, uh, D66 is natuurlijk toch echt wel een aantal jaar geleden. Het is niet zo van gisteren Zal ik bij D66. Nou, ik gooi het daar uh, bij het geval... En uh, vandaag ga ik. Uh, nu, zou, nu, nu zou je daar niet meer thuis voelen als je nu bij deze nou, Weet je, laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Laat ik beginnen met zeggen dat ik uh, D66 een heel warm hart toedraag. Ik heb vanaf mijn 22e uh, uh, daar al uh, uh, actief uh, in geweest. Dus uh, daar heb ik heel veel geleerd. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar weet je, um, we zitten nu in 2012. We moeten het hebben over de thema's van nu. En ik vind het ja, voortschijnend inzichting nou een beetje onaardig gezegd. Maar laten we nou toch wel de dingen noemen zoals ze zijn. Um, ik ben het gewoon op de inhoud uh, niet helemaal meer eens met uh, uh, ja, hoe, de partij, uh, hoe die partij gaat. Hm. En het is net alsof je een andere werkgever zoekt. Dan kan je soms ook gewoon even klaar zijn. Ja. Uh, als je ideologie ook verandert. Als je groeit in je leven. Dan kan het ook gewoon zijn dat je anders over dingen gaat denken. Hm. En dat heb ik nu gevonden bij D.P.K. En dan, word je, dan ben je dus gebeld door Hero Brinkman. Nee, want het is wat anders gegaan. Hoe gaat dat um, dan? Nou, mijn bedrijf uh, deed me een mediacoaching voor Rita Verdonk. En Rita Verdonk zat bij Trots op Nederland... Rita is natuurlijk op enig moment uh, uit de politiek gestapt. Omdat ze, jullie uh, waren degene die die, die, die koepsolij hebben bedacht toen. En het roze jasje. <lacht> voor, voor haar? Ja? Nou, we deden de mediatraining. We deden niet haar hele imago. Oh, Oké, okay, nee, dus... hele, Dat hele media-offensief van Rita is wel zacht. Dat was ja. ook een heel uiterlijk okay. ding. Maar dat waren niet jullie. Nou, laat ik zo zeggen. We hebben wel met elkaar uh, gekeken naar de uh, column op uh, gay.nl uh, voor Rita. Dat kwam ook echt uit haar hart. En dat wilde ze ook echt doen. En dat vond ik wel heel goed. Dat was een inhoudelijke Dat was echt zachtheid. een inhoudelijke Maar... Ja, is er ook wel door dat spotje het zat op een gegeven moment een spotje met de ondernemers met water zwembad ja water ja. ja. tot aan de lippen ja. water ja. tot aan de lippen ja ja ja, ja. we zeggen zullen dat we, ze daar wel op door spoelen de volgende de de vraag nou, daar, ja. gaan, we, daar ja. gaan wij over nee maar, nee, maar dat, dat, we, dat was jouw idee ook nee want dat, toen zat ik er nog niet bij dus ik was behandelingen dus alles slechte ideeën die in. waren niet van jou maar Carlo, op een gegeven moment word je dus gebeld of je hoe werkt dat? Nou, even de, de, Want je bent nu de nummer twee hè, van, van de DPK. Ja, maar we moeten even, toch even, uh, ik ga het kort houden hoe dat bij elkaar is gekomen. van Verdonk ging weg bij Trots op Nederland. Um, uh, daar was geen partijleider. Um, Hero Brinkman ging om de goede redenen weg bij de PVV. Natuurlijk tegen het polenstandpunt. Natuurlijk niet uh, het wegzetten van mensen op basis van hun ideologie of, uh, of, of kleur. Natuurlijk wel jongeren in de politiek. En natuurlijk wel een democratiseringsslag. Ja. Goede punten om uiteindelijk een uh, partij de rug toe te keren. Uh, Trots was een huis zonder dak. En Hero was een dak zonder huis. Dus die ja, hebben we jou, hè? We hadden het over jou hè. Ja, maar dat ja. komt nu. Je moet. Je Hij, doet ja, nee, je zei dat je. Je zou het kort doen, zei je. <laughs> nou, die zijn bij elkaar gekomen. En we hebben daar een gloednieuwe partij gevormd. En dat is het Democratische politiek. Ja, maar wie heeft nu wie gebeld? Heb jij gebeld van Willy Berghuis? Nou, Rita had een lunch en dat doen toen in de media allemaal van die schimmige verhalen. Jongens, haal het op. De waarheid is gewoon heel simpel. Rita had een lunch met Hero en uh, uh, Rita zegt tegen Hero: Waarom ben je niet met uh, mijn partij gaan praten? Mijn oud uh, partij. Tots op, Nederland. Had, tots op Nederland. Uh, hij zei: Ja, ik heb, er, ik heb geen contact met ze gehad. Wij hebben als bestuur hebben wij een, een mailtje in de tijd aan Hero gestuurd. En we hebben aangegeven: Joh, laten we eens elkaar aftasten, laten we eens kijken. Daar is er een communicatiestoornis opgetreden heb ik haar nooit uh, bereikt. Dus zodoende is dat in eerste instantie niet tot stand gekomen. En in tweede instantie hebben we gekozen om uh, bij elkaar te gaan. En dat om te, te vormen tot het DPK. En uh, nou, uh, ben jij gebeld of uh, heb jij eens gebeld? Jeroen heeft uh, mij toen gevraagd voor uh, plek nummer 2. Ah, Kijk, okay, als je he, dat he, dan he. gewoon een minuut of vier geleden ja. had gezegd... Maar we, ja, maar dan, dat klinkt twee, zo ongezellig. Het <laughs> dat klinkt zo ongezellig. We moeten toch ook even de aanloop En Waarom nemen, heb je nou, ja dat? gezegd? Ik heb ja gezegd om, um, he, we hadden het net even over uh, mijn showverleden. Nou jongens, als we praten over show... dan moeten we toch met elkaar en elkaar ook recht aankijken... en kijken naar de grote Catshuis show, waar we met elkaar zeven weken lang naar hebben gekeken. Ik ben benieuwd, wat was jouw mediamonitor waar je het eerder over had... ja, hoeveel dat dan zou uh, opleveren, de klucht al daar. En ik vind echt dat we met elkaar, jij, ik en alle Nederlanders... zeven weken hebben gekeken naar hoe het land uiteindelijk... Weer naar de stembord, de stembord Is dat jouw reden om, om ja te zeggen? Ja, dat is mijn reden. Of van zoiets nooit meer. Nou, ik vind echt... Uh, kijk, ik ben geen hardcore politicus. Laten we elkaar nou gewoon uh, laten we eerlijk zijn. Maar ik ben wel een bezorgde Nederlander. Ik ben hmm. wel uh, een, een bezorgde medeburger die zegt... op deze manier gaat het niet. Maar geloof jij dan dat er vanaf het begin af aan... van alle partijen geen echte inzet was zeven weken lang? Nou, weet je, uh, je kan van mij niet spreken van... ook maar enig resultaat als je zeven weken lang daar zit, uh, zitten eten, te drinken op jou en op mijn kosten... en vervolgens daar gewoon met nul resultaat uitkomt... en dan ook nog het land in een uh, Ja, maar in een dat is natuurlijk ontzettend onzin. Maar dan kan ik ook nu al zeggen van jouw uh, deelname aan de verkiezingen... dat ja. het op mijn kosten is en niks oplevert. Nou ja, maar... toch. Er is toch zeven weken... Je, je zou kunnen zeggen, ik ga Geert Wilders kapot maken... want volgens ja. mij heeft hij het gefrustreerd. Of ik ga ja. de CDA of wat. Er, maar je kunt toch niet zeggen dat zeven weken lang... Uh, uh, er alleen maar op, op onze kosten gesoupeerd is... en dat niemand de bedoeling had er iets van te maken. Dat is toch wel echt heel gemakkelijk. Ja, ik, ik zal, ik zal en We niet hebben we zeggen, heel dun om daarvoor de politiek in te is willen. Je bent duidelijk, Claudia. Nee. Oh, sorry. <laughs> <laughs> Claudia heeft het op een gemunt, mensen. Help, help. Nee, je krijgt van kritiek, dat kan toch? Dat mag. Feedback is altijd goed. Ik ga het uitleggen. Heel kort. Um, uh, ik vind natuurlijk dat mensen met de beste intentie... daar uh, die zeven weken in gegaan zijn. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar laten we het hebben over het resultaat. Wat was het resultaat? Dat was nul. En dat moeten we met elkaar vaststellen. En ik zeg het niet alleen over deze mensen... die zeven weken met elkaar over hebben overlegd. Ik heb het ook over de oppositie... die dat zeven weken lang heeft toegelaten. Die zeven weken lang ons in het wolk van media stilte heeft gehouden. En het was een klucht eerste klas. Ik vind dat het startschot voor de bezuinigingen zou moeten zijn... dat deze mensen die zeven weken in het katshuis hebben gezeten... symbolisch hun salaris inleveren. En dat toedichten aan de bezuinigingen in Nederland. Dat zou een mooi symbolisch startschot zijn... voor echte bezuinigingen in Nederland. Dat is een goed idee, Claudia. Ja, Ik vind, ik vind dit hele verhaal een klucht eerste klas. Ja. Nou ja. Uh. ja. Ik snap niet dat je, dat je ooit bij de Partij van de Redelijkheid hebt gezeten. Wat ik D66 dan vind, kan ik me niet voorstellen. Want dit is toch niet waarmee je... De wereld ingaat. Je weet toch ook dat de oppositie helemaal niet zat te wachten... op die zeven weken media stilte. En als je dan op iemand boos nou. wilt worden... moet je dat toch op Mark Rutte doen? Nou hoor, ik ben op helemaal niemand in het bijzonder boos. Ik ben gewoon, ik kijk naar het resultaat. En uh, we kunnen allebei, allemaal namen noemen. Maar we komen met elkaar, hier met z'n allen, er niet onderuit... Dan vast te stellen dat dat resultaat nul was. Maar, maar we. zijn nu een rondje aan het draaien. Is de grote leider, meneer Brinkman, ook niet een van de hoofdrolspelers van de, van de, van de klucht van de afgelopen uh, periode geweest? Nou, kijk, weet je wat ik het net al aangaf? Hè? Ik vind uh, um, uiteindelijk Brinkman moedig om ja? de PVV terug toe te keren. Ja. We hebben net een opsomming gemaakt. Hè? Niet eens zijn met Polenstandpunt. Niet eens zijn met geen mm -hmm. en noem maar, uh, noem maar op. Ja. Uh, ik vind het de politiek in zijn algemeenheid te verwijten dat we nu weer. Jongens, want hou dat nou goed vast. Dat ja, maar, maar wat dat is er nou voor ons dan? omdat de politiek. Dat is toch ons te verwijten? Wij maken. wij, wij er ook bij. Wij, wij kiezen toch ontzettend onhandig al. Jaren. Nou, wij kiezen toch extreem links en extreem rechts... wat niet bij elkaar komt en durven niet meer te polderen. En dat is ook een heel vies woord. Ik ben woord. zo blij dat jij dat nu zegt, Claudia. Want dat is exact waarom we het democratisch politiek keerpunt nodig hebben. En ook hebben opgelegd, En maar moeten wij dan niet ons salaris inleveren dus... van de afgelopen 20 jaar? Nou ja, dat gaan we dus uh, langzaam uh, doen uh, de komende <laughs> jaren. Ja, oh ja, <laughs> ja. ja. nou, dus daarmee is de cirkel rond. Dat gaan we zeker dan doen. En wij zeggen, jongens, er moet een keerpunt komen. Er moet een politiek keerpunt komen. Het moet anders. En daarvoor hebben wij een aantal speerpunten geformuleerd. Die waar, we niet meteen, nog... waar we het zo meteen over gaan hebben. Want ja. we, moeten, we moeten even naar... Ja, we uh, doen uh, even Andy ons Houtkamp. eigen keerpunt. Uh, <laughs> we gaan naar uh, Annie Houtkamp uh, in Haarlem. Uh, het honkballen Nederland tegen Team USA. Hoe staat het ervoor? Nog steeds 1-0 voor de Amerikanen. Het begint nu te dringen te worden voor Oranje. Want er moet nu uh, echt uh, snel iets gebeuren aanvallend. In aanslag dus. Want uh, 1-0 achter. Tweede helft van de achtste inning. Een in wedstrijd duurt negen innings normaal gesproken. Dus nog twee mogelijkheden... Twee slagbeurten voor Nederland om iets te doen aan de 1-0 achterstand. publiek vermaakt zich overigens uitermate goed. Dat hoor je om me heen. Met liedjes tussen de innings door. 8.000 man in Haarlem die toch wel zitten te genieten van een goede wedstrijd. Maar Nederland staat dus 1-0 achter tegen team. Jongens, we zitten in de tweede helft van de achtste. Hij heeft wel niveau. Die, die, die, die, die. zo voorbij. We gaan naar FC Twente. Dat toch wel verrassend 1-1, Roland van de Geer. Wie had dat gedacht? Niemand eigenlijk, want iedereen ging uh, ja toch voor een makkelijke overwinning voor uh, FC Twente. Uh... Ja, het is beter dan te spelen tegen een amateurploeg, zei Kleren nog. Nou, dit valt gewoon zwaar tegen. Niet dat Twente niks creëert hoor in de tweede helft. Het is 1-1 na 86 minuten. Maar er zijn echt veel mogelijkheden geweest voor FC Twente om tot scoren te komen. Het had zomaar ook 6-1 kunnen zijn. meest recente kans nog voor Gleiner Plet. Die 1-1 stond met die keeper. Maar die Repone, die 21-jarige, nee 22-jarige doelman van de Vinne, Die houdt er echt heel veel uit. Ja, Twente is eigenlijk nog ontsnapt aan een achterstand. Want zo vaak komt Inter de Turku niet in. ...in het strafschopgebied van Twente. Maar het is er wel weer een keer geweest met Kaukou. Maar die schoot uiteindelijk op de benen van Michailov... ...die daar niets van wist. maar die hing ergens in de lucht en hield dan uiteindelijk die bal tegen. En zo ontsnapte Twente dus aan een, aan een achterstand. Je ziet ook een beetje dat de moed in de schoenen zinkt bij, bij FC Twente. Men weet het niet meer. Het spel is heel voorspelbaar. En ja, dat scoren op de molen van de Vinnen... ...die met name een heel sterk centrum hebben. En die Vinnen kunnen alles wegkoppen uit het eigen strafschopgebied. Het zijn voorzetten vanaf de buitenkant. Ja, die zijn makkelijk te verdedigen voor een elftal dat rond de eigen 16 staat opgesteld. Heel veel creativiteit zie je niet in het elftal van Steve McLaren. En de tijd gaat toch dringen. Hoewel, er is natuurlijk volgende week gewoon nog een wedstrijd. En dan zal Twente er toch wel in slagen om de volgende ronde te halen van de kwalificatie van de Europa League. Maar een overwinning in eigen stadion is natuurlijk wel lekker. Maar er is nog tijd met Chatli. haalt nu eens de achterlijn aan de linkerkant. Moet er nu een voorzet komen? Ja, die komt er wel. Maar wordt weer even zo makkelijk uit dat strafstopgebied weggekopt door de vinnen Terug richting Chadli... Die dan verdedigd wordt door Diallo eh, op het hoofd van Brama. Bezorgd weer terug bij Robert Schilder. Die ook nog een keer op goal heeft geschoten, maar iets te hoog. Ja, zo is eigenlijk iedereen van Twente wel een keer in de buurt geweest van de goal van de tegenstander. Alleen eh, één keer is er gescoord door eh, Twente. Tadic heeft dat gedaan. Het is 1-1 na 88 minuten. In de Radio 1 Sportzomer, de tour vandaag. En hey, Clubberding. Tour etappe 17 was een rit over ruim 143 km vijf beklimmingen. Col de Manté, de Port de Valais. En de etappe eindigde berg op in een beklimming van de eerste categorie Piragude. Valverde kwam als eerste over de streep, maar daarachter speelde het verhaal van de dag zich af.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 Ja, de ze ook. anderhalf, twee kilometer. Laat ja. iemand er gewoon uh, die etappe pakken. Wat maakt het nou uit, die laatste twee kilometer? Nou, kijk, de afspraak voor de Tour is heel duidelijk geweest. Maar dat hebben ze tot op de dag van vandaag uh, volgehouden. Dat wikkels de Tour ging... Uh, dat, ze deden alles om wikkels de Tour te doen, uh, te doen winnen. Sorry. Hm. Wanneer je dit soort dingen dus de ruimte geeft... en dat heeft hij dus al een keer eerder vertoond... en uh, dat is ook een beetje zijn frustratie. Hij wil dus toch aan de hele wereld laten zien dat hij echt goed is... En dat is het enige wat hij ook mag. Maar laat Wikens hem de vrije loop op 2,5 kilometer. Nou, 30 seconden is niks hoor. Ja. Want uh, hij toonde toch dat hij echt goed was. Ja. Want uh, Pino die zat, die, zat, die zat eigenlijk zo goed als in het wiel. Maar <laughs> hij zat er niet goed in. Hij kon met het brommetje niet mee. En dan, uh, ja, hoe, hoeveel, op hoeveel staat hij dan? Dan staat hij misschien op anderhalve minuut. Misschien nog korter. En dan komt er nog een tijdrit. Nou, Wiggens een keer lek rijden. Of wanneer het, uh, ja, noem maar iets, het regent uh, en gaat een keer onderuit. Dat kan de beste overkomen. Ja, dan komt uh, maagproblemen. Ja. Want ja. we komen allemaal aan het eind van de tour. We worden allemaal kwetsbaar. Ja, dan denk ik, ja... Voor, voor de sport is het heel jammer dat het gebeurt. Maar dat, dat is uh, wielrennen. En dat is wielrennen van, de, van het hoogste niveau. Afspraken zijn er om na, na, om na te komen. En ja, ik vind dat uh, ja, jammer in dit geval voor, voor het oog... Want ik had ook veel liever gezien van, uh, ja, wat kan hij nu eigenlijk nog? Ja. Even even, ik nog over Nibali natuurlijk. Want uh, uh, zijn ploeg Ligwikas heeft uh, eigenlijk de hele dag op kop gereden. De achtervolging gereden. Mm -hmm. Maar Nibali zelf had ik ook wel wat van verwacht. Die, die, die was er ook niet. Waar was hij ja, zelf? Maar mensen, wees blij dat we, dat we gelukkig weer zien... dat mensen niet, da niet alle dagen dezelfde benen hebben. Nibali was gisteren de beste berg op. Tenminste, van de concurrentie van de deze twee heren waar we het net over hadden. Maar vandaag had hij die benen al het laatst niet. Maar wel de instelling en wel in het kopje uh, alles te voordoen om in die situatie te komen. Maar ja, dan zie je. Uh, je had gewoon niet de benen die hij eigenlijk graag had willen hebben. En dan heeft de ploeg niet voor niks gewerkt. Ze hebben gedaan wat ze konden. En dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor Van der Broek. Uh, hij, hij probeert wel. Maar er zit gewoon niet meer in. Deze twee heren zijn gewoon de beste. Ja, dat is het En dat dan bergop vroem beter is. Alleen, ik zeg ook. Het is drie weken lang tot nu toe 2,5 week, dat ook Vroom als een kopman eigenlijk gebracht is... tot op de laatste hellingen, of waar het dan echt moet gebeuren. Want hij zit nou bij wikkers in het wiel, hè. Achterin het treintje. Dus hij zit echt helemaal uit de wind. En heeft ook maar een paar keer zijn neus aan het venster gestoken. Ja. En dan kunnen wij wel zeggen, want ik hoorde straks dat jullie de directeur van Argos in de studio hadden. Nou, Kun je wel zeggen van, nog niet. Hij is wel onderweg directeur te worden, maar... <laughs> nou, ja. nou, ja. Maar hoe is je vroem dan niks voor hem? Ja, ja nou ja, vroem zal wel wat wezen, maar alleen vroem aannemen, met de ploeg die hij nu heeft, dat wordt hem niet. Nee, dat nee, bedoel maar, ik dus nee, mee. <laughs> nee, nee, voor de duidelijkheid, <laughs> ik heb daar ook niks over gezegd hoor. Dus. Nee, nee, we nee, nee, hebben nee, alleen maar, maar gesuggereerd. Nee, maar jullie... De heren lokten lokte jou wel uit. Ja, ze zijn uitlokkers, dat valt me ook tegen. Ja, ja, ja, ja. Ik ja, ja, ja. Voel voelde me ook dus zeker geïntimideerd. Dus, dus ik denk, ik zal jou een beetje uit de droom helpen. Nee. Als je vroem vroom wil aantrekken, erbij dan niet. Je moet nog mensen uit Boven, hagen en uh, Poort, die moet je er ook bij hebben, want anders. Uh, dan krijg je hetzelfde verhaal als bij Rabo. Ja. Dan komen we er niet. Ja, hij schrijft even die naam op. Kun je het er even aan halen? <lacht> en Rogers, ook. <lacht> Rodgers, ja. ja nee, maar, het, het, dus Gelukkig dus ik wil je maar het zeggen geen verstand hoe belangrijk... van wie dat dat scheelt. Hè? Ja, maar het is zo belangrijk dat je echt een, een, een team maakt... Mm -hmm. wat ook, ook in het gebergte uit de voeten kan. Je, ja. En dat hangt dus van de Tour af. Maar een Tour de France is altijd hooggebergte. Het is dit jaar iets minder dan anders, maar het hoort erbij... En dan moet je een toerom of renners omheen bouwen. Ja. Het is duidelijk Henk, we moeten het hierbij bij laten gezien de tijd. Dankjewel voor nu. Wat ons betreft graag tot morgen. Oké. Okay. Het is uh, bijna drie minuten over half tien. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van Den O.S. Syrische Raymond Leden van het Vrije Syrische leger zeggen dat ze grensovergangen... bij Turkije en Irak hebben bezet. Een irakse generaal bevestigt dat opstandelingen... de Syrische kant van de grensovergang bij het plaatsje Kaim in het oosten van Irak in handen hebben. Een grensovergang bij de Turkse grens zou ook in handen zijn van Syrische opstandelingen. Die overgang ligt ten westen van de stad Aleppo. De afgelopen dagen zijn er tienduizenden Syriërs uit hun land gevlucht vanwege het geweld. Op het Portugees eiland Madeira woeden al dagen hevige bosbranden. Volgens een Nederlander die op het eiland woont, staat de hele zuidzijde van Madeira in brand en zijn er op zes of zeven plekken grote brandhaarden. Het is deze zomer erg warm op Madeira en er is de afgelopen maanden bijna geen regen gevallen.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 Van 27 juli tot en met 20 augustus zullen de grenswachten weigeren om over te werken. Juist in een periode dat er honderdduizenden mensen aankomen in Londen om de Spelen te bezoeken. En dat waren de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Claudia de Breij, is wat van plan de komende tijd. En waar staat de festivaltent vanavond? Eerst maar eens naar Enschede. Ja, naar Twente. Uh, dat uh... Oh, is afgelopen hoor ik, Ronald. Ja hoor, al even. Um, maar hier staat geen partytent vanavond. Want er is geen reden voor een feestje. Twente sluit de wedstrijd hier af in 1-1. Ja, dat is teleurstellend. Zeker gezien het aantal mogelijkheden dat de tukkers zichzelf hebben gecreëerd. Maar ja, afmaken is een ander verhaal. En de Vinnen gaan toch enigszins juichend van het veld. Kwamen op een 1-0 voorsprong door Bouwman, de Nederlander. In dienst van de Finse club, de Finse koploper. In de tweede helft kans op kans, maar slechts één goal. Doesan Tadic zorgt ervoor dat het niet echt een afgang wordt voor FC Twente in eigen huis. 1-1, men gaat verder over een week in Finland. En die Houtkamp kijkt in Haarlem naar de hongerwedstrijd tussen Nederland en Team USA. Nederland nog steeds op achterstand, Randy. Nog steeds. En we zitten in de laatste inning. Die is net begonnen eenmaal uit. De Amerikanen aanslag In de vorige slagbeurt voor Nederland drie keer drie slag door een nieuwe werper. Dit zijn jongens die over een paar jaar miljoenen en miljoenen gaan verdienen. Die Amerikanen in de Amerikaanse prof-hongbalcompetitie in de Major League. En Nederland heeft het dus moeilijk tegen ze. We zitten in de laatste inning. Uh, Amerika eerst nog even aan slag. Die moeten uh, aan de kant worden gezet. En dan heeft Nederland nog geen mogelijkheid om de scoren... In ieder geval gelijk te trekken. Het zal moeilijk worden met zo'n goede werper tegenover je. Maar je weet het maar nooit. 1-0 nog altijd voor Team USA. We gaan het zien hoe die wedstrijd afloopt in Haarlem dus. Ik wil wel mijn keten terug. Ja, dat zei Henry van Wijkersloot, de burgemeester van Waalre. Het was heel duidelijk toen hij hoorde van de brand in zijn gemeentehuis. Hij was op vakantie toen twee gestolen auto's. Het gemeentehuis randen. De keten is terug. Brandweermensen vonden de Amstketen terug tussen de verbrande resten.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 Het huis van de burgemeester werd na de aanslag meteen bewaakt... maar het extra toezicht is weer opgeheven. Volgens de wijkersloot was de aanslag tegen de gemeente gericht... en niet tegen hem persoonlijk. De gemeente hield een bijeenkomst voor het personeel op de gemeentewerf. De winkels was eh, emotioneel. Ja, zo, zo kan ik het wel omschrijven. Ja. En aan de andere kant komen er ook natuurlijk positieve dingen naar voren. Dat is wat. Ik dat ook wel dus leuke dingen naar voren komen... Van, van iemand die zijn auto achter het hek heeft staan nog. En dergelijke dingen en hoe je die erachteruit kan krijgen. Ja, dat zijn, zijn dan ook weer... Uh... Je krijgt ook dan van die lachende momenten, toch wel. Hoe lang werkt u al voor de gemeente? Ik uh, werk hier al voor de gemeente meer dan 40 jaar. Zo van de ene op de andere dag en je werkplek kwijt je bent. Een hele impact heeft dat, ja. Ze hebben dus nog geen nieuwe locatie nu? Nee, die hebben ze nog niet meer. Een vervelend vrij jaar. Ja, er wordt dus nog gezocht naar een locatie voor de 130 ambtenaren... waar die kunnen werken. Verslaggever Josephine Trey die vroeg de inwoners van Wouden naar mogelijkheden. We opnieuw bouwen, alles plat en gewoon opnieuw. Beetje kleiner als dat nu is. Ja, het was veel te groot. Het kost allemaal veel te veel geld. Veel te veel ambtenaren. Meneer, ja, heeft u een idee? Uh, ik denk het klooster in Wouden. Dat er een, een prima uitvalbasis is. Uh, het klooster heeft ook al aangegeven van... Uh, Jullie zijn welkom hier, dus uh, ze hebben daar in principe alles tot beschikking. Dus het lijkt me een heel goede uitvalbasis voor het moment. Ik vind het heel erg wat er gebeurd is. Ik vind het echt heel jammer. Geschrokken? Ik ben best wel geschrokken, ja. Ik ben hier, uh, ben hier geboren, getogen. Ik ben hier getrouwd, ook in het gemeentehuis. Uh, ja, alles. Ik kan er niet bij stil blijven staan, natuurlijk. Je moet door. Dus, uh... Ja, dan komt uh, de missionair minister opstelte van Veiligheid en Justitie ook nog een kijkje nemen in Waugen. Uh, dit uh, is natuurlijk onaanvaardbaar en we zullen ook alles uh, uh, eraan doen. Daar is men druk mee bezig natuurlijk om uh, um te zorgen dat we de, ja, dat die, die daders uh, zullen, uh, zullen pakken. Uh, dat we gewoon de, de achtergronden, de motieven van die daders uh, zullen, uh, zullen weten. En dat we gewoon zorgen dat zij een uh, verdiende straf uh, zullen krijgen. this shit. vlak voor zo'n uitzending, dan kijkt Herman altijd even door, uh, door de <laughs> lijst. En dan zegt hij, die wel, die niet. En soms dan lukt het hem ook om een plaat eruit uh, te halen. Deze is doorgeflikt. Met, <laughs> nee, deze wilde jij absoluut. De doe, little. Je zegt, alles wat er gebeurt, maar luister, doe, blijft staan. Ik zeg, nou, goed, George. <laughs> TV-serie Madman heeft vandaag 17 nominaties voor de Emmy Awards. Het zijn uh, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen in de wacht gesleept. Uh, mocht Madman de nominatie voor beste tv-drama... voor de vijfde keer op rij krijgen dan laat het klassieke tv-series als Hill Street Blues en West Wing achter zich. Want die wonnen de categorie maar, tussen aanhalingstekens, vier keer. GE Kooijman is expert op het gebied van tv-series. Goedenavond. Goedenavond. Hoe groot is de kans dat Madman voor de vijfde keer de beste is? Ja, die kans is groot, maar bij de Emmys werk je het nooit. Want de Emmys zijn af en toe geneigd om een hele rare uh, series toch de kans te geven. Maar de kans dat Madman hem weer in de wacht sleept is wel groot. Ja, maar, uh, is er geen concurrentie dan? Ja, er is genoeg concurrentie. Uh, nieuwe series als Homeland en Game of Thrones staan ertussen. Uh, series die op een einde lopen en ook kritisch bejubeld zijn als uh, Breaking Bad staan ertussen. Uh, the Good Wife staat ertussen, een hele hoog aangeschreven serie onder critici. Dus uh, de concurrentie is hoog dit jaar. Dus het, niet, het is niet dat ze de voorloper zijn. Het is eigenlijk dit jaar een soort Battle of the Giant de Emmys. Wat maakt uh, met mensen zo'n goede serie? Met Men is een goede serie, omdat het... Uh, uh, is een heel erg baanbrekende serie. Want op eerste instantie is een serie over een uh, commercieel... Uh, ja, een advertentiebureau in de jaren 50, 60... Niet een serie die uh, op papier aantrekkelijk is voor een kijker. Uh, maar door hoe goed het geschreven is... Hoe goed het qua uh, marketing in elkaar zit... En het acteerwerk en de verhalen en zijn zo sterk... Dat het ja, een soort voorloper was van een aantal uh, baanbrekende series op televisie de laatste jaren... Hm. Uh, Claudia de Brij is hier. Ja, ja, je ziet het ook wel eens. Wat vind jij er zo goed aan, Mad Madman? Oh, Men? Madman. Ja, ik moet zeggen, als ik dan het, het rijtje hoor en ik hoorde West Wing voorbij komen, daar ben ik dan nog meer weg van. Maar volgens mij klopt het wel wat, uh, wat hij zegt. Dat West Wing is ook zo'n verhaal. Dat, weet je, wat, wat er precies gebeurt in het Witte Huis en hoe gecompliceerd dat wel niet werd gebracht, is eigenlijk niet aantrekkelijk voor een kijker. Maar zo knap gedaan dat te je er valt. Te moeilijk bedoel je, te ingewikkeld. Het is eigenlijk te moeilijk. en Ik denk dat bij Mad Men. Ja, het is vooral dat iedereen ons de The Little Secrets heeft... en dat je daar stiekem toch ook wel in herkent. Het is gewoon heel slim geschreven. Uh, uh, GJ, heeft het ook nog uh, invloed gehad op, op andere series met men? Ja, zeker. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een serie als Game of Thrones... De laatste, uh, de laatste twee jaar, wat op papier ook een serie is... over ridders en draken in een fantasieland... waar ook niemand naar zou willen kijken. Dat, op die manier hebben, zijn ze heel erg uh, een trend aan het zetten. Maar ook als je kijkt naar de afgelopen twee jaar... want zo lang duurt het om een serie toch eigenlijk op televisie te kijken krijgen uh, Series als Pan Am en de Playboy Club en dat soort series over dat tijdperk, uh, wat nu heel erg geromantiseerd wordt, uh, uh, ja, was Mad Men wel de eerste. Hm. Um, uh, in, in Amerika lopen ze uiteraard voor. Seizoen 5 is daar al afgelopen. Uh, hier seizoen 4 net, ho, ho, hoe lang gaat Mad Men nog door? Ja, Mad Men gaat nog wel even doorlopen. Uh, dus het, het, is natuurlijk een van de, het was een redelijk nieuwe zender die um, eigenlijk groots opende met Mad Men. Maar de schrijver heeft wel aangegeven dat hij een einde in zicht ziet komen... en daar ook wel naartoe aan het werken is. Dus het is niet zo dat de zender maar door blijft gaan... zolang het nog een succesje is. Het is dus creatief ook wel uh, iets wat een einde gaat krijgen. Oké, okay, GJ, uh, dankjewel voor nu. En uh, 23 september, dan weten we hoeveel Emmys met Ben wint... want dan worden de prijzen uitgewerkt in Los Angeles. Nederland, Verenigde Staten, het uh, honkballen en die houdt kan. Ja, het uh, begint uh, moeizaam te worden voor Nederland... want we zitten in de laatste slagbeurt voor Nederland... En nu uh, gaat een uh, slagman voor Nederland. Dat is namelijk Jeffrey Arends uit. En hij is de tweede man die uitgaat in de negende inning. 1-0 nog altijd de voorsprong voor Team USA. Zoals dat altijd zo mooi heet als ze in het buitenland spelen. Uh, Rachid Gerard is uh, de volgende slagman. Ja, die moet iets uh, unieks gaan doen. Namelijk de bal over de hekken slaan. Of uh, in ieder geval... ...op de honk komen, want Nederland staat dus 1-0 achter. Tweede helft, negende inning. Twee wedstrijden gewonnen, één verloren. Uh, je mag van dit team verliezen hoor, van team Jouzee. Want als je kijkt naar de werper, uh, allebei de werpers... ...want uh, we hebben een tweede werper nu staan... ...die heeft van de vijf mensen die tegenover zich kregen het slagperk... Uh, ...vier keer drie slag gegooid En gooit uh, niet is zo verschrikkelijk hard. Maar zijn curveballen zijn echt uh, geweldig. Uh, Rashid Gerard, uh, de slagman, moet het uh, dan maar even gaan doen voor Nederland. Hij heeft de eerste bal laten gaan, dat was een en nu kijken we wat de volgende bal is. Kan de laatste klap zijn van deze wedstrijd. En dat is het ook. Want de bal gaat richting de tweede hongerman. Die gooit hem naar de eerste hongerman En zo verliest Nederland de tweede wedstrijd in deze Haarlandse honkbalweek Met 1-0 slechts een uh, zeer zelden voorkomende uitslag in het honkbal. 1-0 betekent dat de verdedigingen goed waren. En die van de Verenigde Staten net iets beter dan die van Nederland. 1-0 winst voor de Verenigde Staten tegen Nederland. Claudia de Brij. Hi. Je show heet de Vrede. Die, die zit erop. Uh, ik heb er vanmiddag stukjes van bekeken. Ik heb, ik heb me inderdaad rot gelachen. En uh, soms was het ook best wel uh, gewoon mooi om naar te luisteren. Uh, de liedjes die er voorbij kwamen. Uh, maar ik kan me wel voorstellen, inderdaad, wat je eerder van aantal zei... dat het ongelooflijk heftig is om zo'n show uh, zo lang staande te houden. Is dat ook, voel je het fysiek ook op een gegeven ogenblik van het is op? Ja, eigenlijk vooral fysiek. Ik heb uh, die, die voorstelling... Echt Tot en met de laatste heb ik dingen veranderd en vond ik het. Ik bleef het fijn vinden om te spelen, maar het was ook de, to, toen ik hem schreef dat ik dacht, uh, dit is of iedereen gaat het heel slecht vinden of, hm. of echt goed, maar er zit niks tussen. Nou, dus, iedereen vond het goed. Het waren ja, waren geweldige receptjes. Over het algemeen was het wel, ja. Dus, dus het was ook, uh, ja, soms heb je iets te pakken of soms uh, overstijg jezelf of, of, of lijkt het alsof je iets maakt dat verder is dan jezelf bent of zo. Dus het kostte me nooit moeite om die voorstelling te spelen. Maar gewoon uh, toeren en leven. En mijn privéleven was ook vrij heftig in die periode. Maakte wel dat ik. Ik, ik merk nu nog steeds af en toe uh, hoeveel ik over grenzen ben gegaan, fysiek. Want je bent gewoon, weet ik veel. Zoals wielrenners ook door hun reserve heen zijn. Ja. Merk je van ja, nou moet je even rustig aan doen, want anders is het op. Ben je er gewoon okay. moe? Ja, nu. Wordt nu, word nu minder. Maar ik heb nu. Ik heb, uh, wat was het? Half december had ik mijn laatste voorstellingen. Uh, ja, laatste paar in Carré. En nou ja, wat is het nu? Half juli. En, en nu merk ik van, ja, een half jaar duurt het ongeveer. En dan ben je weer, als je uitgeslapen bent, echt uitgeslapen. En, en in die tussentijd uh, was ik gewoon moe. Maar kan je aangeven, je zegt van, nou ja, ik, ik vond het wel leuk om het te spelen. Maar wat is je drijfveer? Wat, waarom doe je het dan? Is het de aandacht? Is het het applaus? Uh, is het je creativiteit? Dat je nee, was, het is echt... Wat, wat is het? Uh, dat is precies waarom ik nu niet speel. Omdat ik eigenlijk nu niet het gevoel heb dat ik heel veel nieuws te vertellen. Ik merk dat ik daarom ook zo ontzettend aanslaag op wat Carlo zo. zegt. Maar lieve Claudia, nee, maar... jij bent nog geen fan van mij, maar ik ben wel een grote fan van nee, jou. Nee, nee, nee, maar dat, ik ben ook dat, niet per definitie geen fan van jou. Nee, daar gaat nee, het helemaal nee, niet om. Nee. Het is alleen gaat dat als ik, ik jou hoor praten over, weet je, ik, ik heb, ik heb ik dan moeite mee, je hebt het gewoon bedacht dat de katshuisbraad, dat wordt mijn ja. issue en dan ga ik ermee in. Nou. En dat vind ik gewoon niet <tus> integer en niet constructief. Ik denk gewoon, ik wil gewoon weer eens een ja. politicus die een I have a dream speech Zo Ik stel voor dat we daar heeft. het na tien even over hebben. Want ja, gaan ja, wat ik wil even terug met jouw drijfveer. Nee, nou nou, dat, nou, dat heeft dat te maken met mijn drijfveer. Ja. Ja. Waarom ik op het podium uh, uh, sta... En, en nu andere dingen ga doen... Uh, is omdat ik echt zo nodig moet. En, en voor mezelf moet het heel erg deugen. Ik vind het prachtig als ik hoor dat die schrijver van Madman... een einde in zicht ziet komen. Terwijl natuurlijk iedereen, alle adverteerders, de zenders zegt... Schrijf nog twaalf seizoenen, maar hij weet, nee, ik ben klaar met mijn verhaal. Dit verhaal is op. Ja. En ik heb nu voor in een theater geen nieuw verhaal. Wel voor een boek, voor een plaat, voor een tv-programma, maar niet. Nee, maar wel de momenten dat je dacht van, ja, maar ik ben echt zo doodmoe weer. In het theater. En dat als je dan de, in het theater bent, en je hebt die McDonald's weggeslikt... of die, ja. die, die, die, die, die mm -hmm. Febo, whatever, mm -hmm. dat je dan toch weer leuk vindt om dat podium op ja, te gaan. Wat, is... is dat dan echt puur de aandacht? Nee, nee, nee, wat nee, dan? nee, wat dat is. is het dan? Ja, dan krijg je me wel in een heel uh, uh, uh, romantische sfeer. Hè? Want het is um, dat als het, als het lukt en, en hoe langer je het doet, hoe vaker het lukt, dan uh, is er een moment. En soms is dat moment de hele avond, dat alles samenvalt. Dat het publiek precies snapt wat jij zegt. Mm. En dat jij precies snapt waarom zij het kennelijk willen horen of voelen. Dat is, weet je wel, dat is bijna het esoterische gelul. Het praktische is gewoon dat als je voor de dertigste keer... hetzelfde liedje speelt en je denkt... hé, hey, maar nou heb ik hem precies zoals ik hem wil. En oh, Sander speelt die solo nu zo. Want ik weet dat hij vanmiddag dat en dat heeft meegemaakt. En ik hoor het aan hoe die speelt. Ja, het is gewoon alsof je... Alsof je weet je, zoals waarom denk ik mensen bungee jumpen Het gevoel van tijdens die, tijdens die val. Maar dat dan avondvullend. Ja. Ja, het, het, het, het toppen van wakker zijn. Het, het, je, je, je moet wel perfectionistisch zijn, denk ik, ook wel. Ja, heel erg. Ja, ja. want ik heb ook altijd iets te zeiken na afloop... <lacht> wat dan niet goed ging naar mijn zin. Maar ook altijd wel iets waarin we dan... dat is ook bijna gênant, weet je... ik spreek altijd met muzikanten samen... dat we zelf, zelf dan vinden van... wow, dit ging vanavond goed! Weet je, wat eigenlijk een beetje suf is om te zeggen over iets wat je zelf doet. Maar het is ook bijna ja. als sporten. Van, ja, soms ja. heb je goede benen en soms niet. Ja. Ja. We, uh, uh, geen theater dus even, uh, maar wel een plaat. Ja, maar dat is allemaal nog zo prematuur, joh. Nee, ja, ja, weer... maar je weet al wel wat erop komt en ja. wat je wilt doen. En ja, nou, ja, nee, dat zeg je. Nee, ik, ja. ik, ik, ik, ik heb gemerkt dat... Uh, ik, ik, heb, nou ja, ik heb altijd ideeënboekjes vol. En uh, uh, dat moet dan een keer uitgewerkt worden. En als ik, dat, als ik denk dat ik dat wel thuis op de werkkamer ga doen... dat werkt toch echt niet. Dus volgende week ga ik mezelf isoleren. Ja, maar dan hebben we het over de plaats. Maar je zei net, ik ga, het is tijd voor andere dingen. Ja. Dus wat is nog een ander ding dan? En nog een ander ding is televisie. En het is echt heel flauw, maar ik mag er echt niks over zeggen. Want hmm. de, de pilot gaat volgende week naar de netmanager. Oh, die nu dan zich beseft dat ik dat programma misschien wel ga presenteren. <lacht> dus dat is toch niet helemaal handig geformuleerd. Maar, <lacht> oh, je gaat het presenteren. <lacht> <lacht> oh, dat dan weer nee, wel. Nee, maar die, die denkt maar, nog van, oh god. Ja, maar is het iets wat je in het verleden ook hebt gedaan? Uh, is het, nee, uh, het is iets nieuws. Is het comedies? Is het talkshow-achtig? Uh, het is eerder talkshow-achtig, ja. ja. Maar... Um, Een tijdslot? Oh nee, dat ga ik allemaal echt niet zeggen. Nee. Is het late night? Is het midnight? Is het de wereld draait door tijd? Koffietijd. Nee, het is later dan Koffie. de wereld draait door. Koffietijd. Maar Laten. ook weer niet late night. Zo nee, ja. dus ook, dus ook niet koffietijd. <laughs> ja, jammer. We noemen het midnight. Nee, maar het, is, het, is, het komt vooral voort uit dat ik merkte. Daarom heb ik wel de neiging om liedjes te schrijven. Maar niet om op een podium te gaan staan vertellen. Omdat ik denk, ik heb nou twee jaar staan vertellen en ik moet weer eens gewoon eens iets vragen. In plaats van zeggen hoe het zit. Ik ben wel weer benieuwd. Je bent nieuwsgierig geworden. Ja, en, en ook wel klaar met mezelf en mijn mening. Ja. Uh, nou, maar... ik ook een beetje hoor. Ja. <laughs> ja, die nee, die het... lag wel heel mooi klaar. Nee, ja, ja, ja, ja, nou, ja. We ja. hebben ja. toch een hete vrede. Mm -hmm. hebben we hebben een hete vrede. ja. ja. Inderdaad. Oh, niet eens, joh. Ja. Ja. Zo heet je, je laatste show. Ja. Zeg ja. ik even. voor de mensen die, die hem niet snappen. Ja. ja, zeg ik hem even. Uit. Ja, oh, gelukkig. Ja? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, dus, dus we gaan uh, een plaat maken, uh, een tv doen en er uh, wordt ook nog geschreven. Ja, er moet boek? ook wel weer zo'n een ja. boek komen. Ja. ja, maar weet je, kijk. Gek hè sorry. dat je boek wordt? Ja. Ja. Nee, dat je billen ja, zitten, ja, lees eens een boek. Ja, lees eens een boek, dat is wel waar. <laughs> ja, en ik weet ook niet hoe dat komt hoor. Want dat is ook het stomme, dat is ook natuurlijk hoe, hoe, hoe media werken. Normaal zit je ergens omdat je iets te verkopen hebt, weet je. Maar ik heb eigenlijk helemaal niks te verkopen, ik vind het gewoon gezellig. En al, ik ben altijd iets aan het maken. Dus als je mij over drie maanden vraagt wat ik aan het doen ben, of over drie jaar... dan heb ik ook dit soort verhalen. Het is niet van, ja, dit is, komt eraan, het is heftig en let op mensen, wat nou ga je het ja. meemaken... Maar uh, ja, er moet, en het is in die zin is het dan wel weer nieuw voor mij. In plaats van even bijkomen, moet er nu wel weer iets uh, naar buiten. Maar wat is het ultieme? Ultieme? Nou, wat, wat, wat is iets wat je zegt van nou, dit, dit is goed hoor. Uh, mm -hmm. Mijn begrafenis ooit, die je ook in de laatste show prachtig hebt uh, beschreven trouwens. Ja. Uh, elke keer als ik aan Wille Albertie denk, dan moet ik nu... <laughs> als ik het zie, moet ik aan jou denken. Moeten de mensen op YouTube maar even de begrafenis Claudia de Breij opzoeken. Dan weten ze wat ik bedoel. Er moet iets komen voor jouw begrafenis dat je zegt... dat wil ik toch echt nog even gedaan hebben. Dat moet gebeuren in mijn leven. Nou, ik, ik zei altijd dat theater het ultieme was. En ik merk nu dat... Nu ik voor mijn gevoel daarin het ultieme heb aangetikt, dat het, dat het dan even spannend weer is om dat op, op andere gebieden zien te proberen. Dus weet je, ik, ik zie mezelf nu nog niet het boek schrijven waarvan ik zelf later denk denken. Dat is hem. Het perfectionisme dan. Ja, weet je, dat ja. is, is zo'n hoogmoed om te denken dat je dat wel even kan. Maar ik, ik schrijf graag genoeg en ik lees genoeg om te denken dat het dat ik het wel wil, dat wat ik er wel meer in wil proberen. Dus dus maar ik heb niet zo'n zo'n piek van ik moet film bijvoorbeeld? Nee, film nee, ligt, nee, ik kan ligt echt niet. niet acteren. Nee, nou. ligt nee maar je, je zou ook een film je zou ook een scenario kunnen schrijven bijvoorbeeld. Ja, god weet ja. ja nee, of dat een boek van je wordt verfilmd zou ook nog kunnen. Dat is goed. Dat is een goed idee. <laughs> nee, het is ik geloof wel nou als ik dan een ambitie als ik er dan één moet verzinnen... Ik vind het heel fijn, dat uh, uh, mag ik dan bij jou een liedje wat ik heb geschreven? Dat Ik hoor nu steeds meer van mensen dat dat dan of op een begrafenis wordt gedraaid. Of dat ze zeggen, ja, wij hebben verkering. En dat komt omdat zij mij jouw liedje stuurde. En ik stuurde haar terug, ja, je mag bij mij. Weet je, dat is iets wat leeft, wat, wat van mensen zelf is geworden. Wat niet meer van mij is, maar van hen. Ik geloof dat dat wel... Uh... Dat is wel het mooiste. Als je daar nog een paar nummers van kan maken... dat is toch wel het ultieme, ja. Ja, Gewoon naar Pieter en begrafenis gedraaid. Ja, <lacht> <lacht> ja. Wat, wat, ik waar, ga, waar gaat het nummer over? Dat mag ik dan bij jou? Dat gaat over... Uh... Zo, dat is een goede vraag. want daar, Daarom maak je dus juist een liedje. Um, nou, het begon met... Uh, als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? dat begon ook met die zin. Maar ik... Ik merkte al heel snel, dat het gaat over een universeel uh, uh, gevoel van... Um... kijk hoe lang ik stil kan zijn zonder dat het de noodband aangaat. Nou. Um, geborgenheid. Ja, geborgenheid. Ja, het is meer het, het, het, het, het opheffen van uh, wat Sinatra de fundamental loneliness noemt. Wat natuurlijk niet bijna niet gaat. Weet je wel, daarom... Daarom bestaat kunst en drank, omdat dat eigenlijk niet gaat. Maar heel soms gaat dat dan toch wel. En daar gaat dat liedje en over. En daarom vond ik dat nummer van jou mis je zo graag. Dat vind ik daar ook echt op slaan. Ja. Dat je eigenlijk inderdaad, hey, dat fundamentele... Maar eigenlijk mis je iemand toch ook heel graag. Dat vind ik ontzettend mooi. Nummer. Ja, hoewel ik later nog wel eens dat liedje terughoorde en dacht... ik mis je godverdomme helemaal niet graag. <laughs> Oh, okay. Ja, dus ja, ja, ja. Ik moet, je moet mij ook niet altijd helemaal geloven. Maar nee, <laughs> zie je? Toen ik het schreef, dacht, ja. geloofde ik het ja. wel. Het was... hm. is hey. ook weer perfectionisme, dat als je uh, uh, van jezelf weet, dan, toen ik dat zong, meende ik het niet. Maar dat je dan toch ziet dat andere mensen er onthoed van raken, dan heb je misschien toch zoiets. Heb ik het toch lekker overgebracht, ook al meende ja. ik het niet. Ja, nee, nou ja, nee maar ik meende het wel, hoor maar het is meer hoe je soms, je kunt jezelf in je ja. staart bijten als je dingen maakt die je meent. Ja. Dan kun je die ook, uh, weet je wat, je wat je net zei over uh, toen geloofde ik in D66 en nu ben ik ja. ergens anders. En dat is ook waar. Ja. En soms hoor je eens terug of lees je eens terug en denk je, goh, nou, dat uh, was flink hoog van de toren, dame. Ja. Ik geloof er helemaal niks meer van. En ja. dat is met dat liedje dat kan ik nog steeds wel uh, zingen en menen, maar ja. soms word je ook door je eigen... Ja, dat, dat lijkt mij verschrikkelijk als je muzikant bent. Je hebt van die one-hit uh, mensen die op elke avond hetzelfde lied moeten zingen. En dat heb je ooit ja. gemeend gemaakt. En dan moet je het voor de drie miljoenste keer weer gaan nee, zingen. Maar je, nee, maar als je het gemeend hebt gemaakt... is de drie miljoenste keer weer tof. Ja, maar als, je, als, maar als, je, maar als, als Carlo had gezongen... Oh, D66, geweldig. Dat was een mega hit geworden. En hij moet dat mm -hmm. toch elke avond zingen om ja. aan zijn brood te komen. Dan is dat wel heel Ja, anders. dat is ja. wel ja. Nou ja, alhoewel, ja. ik moet zeggen... Ik was, uh, ja, het ja, gaat we, heel ver weg van de politiek. Ja, we, ik we, krijg een kop van hero. Maar ik was bij Madonna afgelopen zondag. En toch... Ik vind het, en daar, dat vind ik echt drive. Dat vind ik ook de passie waar jij het over had. Een I Have a Dream uh, uh, politicus. Uh, Madonna zong voor de drie miljoenste keer. Zeven. Denk ik Holiday.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 Jullie moeten doorrijden, jullie moeten gewoon doorrijden. Tot en met 12 augustus, de Radio 1 Sportzomer. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon. Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op bruinzeelparket.nl.